Op het Markermeer is aan het einde van de ochtend een vrachtschip gezonken. Een bijna 100 meter lange schip maakte volgens de eigenaar water door hoge golfslag. Het zonk binnen een half uur. De drie bemanningsleden konden op tijd overstappen op een schip dat in de buurt was. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Lelystad. Het schip was beladen met stenen. In het Gelderse dorp Velddriel zijn vannacht zo'n 70 mensen slaags geraakt. Een man van 43 raakte zwaar gewond. De vechtpartij ontstond bij een ruzie in het café. Tijdens de vechtpartij stapte de 43-jarige man in zijn auto en reed hij in op geparkeerde auto's en cafégangers. Die bekogelden zijn auto op hun beurt met stenen waarbij de man ernstig gewond raakte. Agenten vonden hem bloedend op straat. Ze konden hem met grote moeite voorkomen dat de feestgangers hem te lijf gingen. Twee mannen zijn opgepakt.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 Nou, laten we maar hopen dat we dit jaar weer een echte, warme, hete zomer krijgen. zal wel lekker zijn, hè? In ieder geval om vast een klein beetje in het vakantiesfeertje te komen. Deze van de wind en de zeilen, dat was Splitsing. CFM Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, acht minuten over vier. Welkom bij het derde en laatste uur van dit uh, programma alweer. Ja. Ja, de, uh, goed. Wat gaan we de derde uur doen hier live vanaf het Gasthuisbein? Vertel. Uit, uiteraard om half vijf het dier van de week en weg een succes geprolongeerd. Nicky! Jij kan me vertellen waarom ze geprolongeerd is? Ja, ze moet gewoon een huisje krijgen. Ja, daarom vind ik, ik dat ook. dat zo moeilijk is voor de, Ik begrijp het niet. Nee, dus in de herhaling Nicky. Uh, rond de klok van kwart voor vijf uiteraard voor de liefhebbers. Het zal u niet verbazen. Het gedicht van de week staat vandaag in het kader van een Moederdag. We gaan rond de klok van 20.04 even bellen. We hebben een telefoonnummer. Wie we aan de telefoon krijgen dat is nog even een verrassing. Maar we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd naar de uitslag van WVHEDW tegen SV Zandvoort. En we wij kregen doorgebeld dat SV Zandvoort op 1-0 stond. Dat is al een geruime tijd geleden. En mocht dit de eindstand worden, dan is SV Zandvoort Periode kampioen. Ja ja, dan hebben we weer een feestje. Ik wil nog wat zeggen. Oh ja, ik weet niet of we er tijd voor hebben Rob, maar als het zou kunnen. Want vorige week had het collega Jaap Koper had een interview met Erik Weijers. En die, die liet iets los over het uh, programma voor volgend jaar. Mochten we daar tijd voor hebben, dan gaan we daar uiteraard ook nog even uh, naar het interview met Erik Weijers luisteren. Goed, en natuurlijk veel muziek. Ja, en het gedicht van de week hè, straks. Oh, het moederdaggedicht. Oh, ja, oh wat mooi. Dat straks om kwart voor vijf bij CFM. Eerst hebben we weer lekkere muziek voor je. Wat dacht je van deze van Lips Inc.? ZFM Text TV op kanaal 45, 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. thank you baby I just want to stop just to thank you you've made yes, how sweet it is to be loved by yeah, to be loved by how sweet it is to be loved love by well, I'm gonna close my eyes and right now wondering where just me, And everywhere I I think I've been with you before But you've of me all of my days For the love so sweet So many I'm I wanna stop the blanket, Just a thank you, baby I just wanna stop Just a thank you, baby Thank you, baby How sweet you.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 To the sugar cane, jelly to the donut, it's like a love to a lonely man. Oh, I know. To be loved, to be loved, to be truly, truly loved. To be loved, to be loved, to be loved, to be loved, to be loved, to be loved, to be loved, to be loved, to to loved, to be loved, to be loved, to be loved, to to loved, All to do is a favor now Wow. Wow, wow, lekker plaatje hoor. Lekker. Hè? Wie, wie was dit, Albertus? Uh, ah, oh, dit was James Taylor. Woo. James Een Taylor. Deze allemaal zijn beste live opnames. Nou, van de week uh, ben ik dus laat naar bed gegaan. En toen dacht ik... Toen kwam ik die cd weer eens tegen. Ik denk, nou, ik draai hem weer eens. Nou, dan kwam ik dit nummer weer tegen. Nou. Dan zie je die oude man op de hoes. Denk ja, je... Weet nou, je okay. wie die lijkt? Op een van de presentatoren? Ja, ik, uh, <laughs> ik weet precies wie je bedoelt. Ik zeg het niet wie. Nee. Nee, Richard, dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. <laughs> Goed. Eh... Um, wat gaan we doen? Even, even een kort berichtje nog. Want, kan je nog herinneren dat we vorige week uh, Jan Bloem in de uitzending hadden? Ja, klopt. Dat ging het ging over uh, de tijdelijke plek waar de markt nu staat. En uh, waar de plek waar ze graag heen zouden willen. En allerlei opties hebben we toen besproken. Maar wat lees ik nou in, in, in het Zandvoortse krant? Want maandag, of tenminste 15 mei, is er een inloopavond in het Louis-Davids-carré. En er staat in het hart van Zandvoort wordt het Louis-Davids-carré gerealiseerd. Het is een plek waar een verscheidenheid aan functies en activiteiten samenkomen. wonen. Scholen, bibliotheek en diverse sociale culturele functies. En op woensdag, ja, de wekelijkse markt. He? Dus volgens mij is het al beslist. Maar goed... Uh, geïnteresseerden die daar graag naartoe willen, dinsdag 15 mei vanaf half 8 tot 9 uur organiseert de gemeente Zandvoort in de Blauwe Tram Louis-Davids Carré uh, 1 op de eerste etage in de grote zaal een inloopavond over het project Louis-Davids Carré. U kunt terecht voor vragen en informatie over wegwerkzaamheden nabij Louis-Davids Carré, bouwactiviteiten en overige actuele zaken over het project. U bent van harte welkom, Zandvoorters. 15 mei vanaf half 8. Acht in het Louis-David's carré. We doen even twee platen en dan uh, proberen we even contact te krijgen met uh, SV Zandvoort. Dus even kijken of ze periode-kampioen zijn geworden. Dat zou mooi zijn, hè? Zo, zeker wel. Nou, we horen Mo, het zo dadelijk.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 Dat was Winterme, in en Turning uit de jaren 80. Albert Jan, wie hebben we aan de telefoon? We hebben niemand minder dan Pieter Keur aan de telefoon en die is een hele goede stemming. Pieter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, vertel. Ha, ja, we, we hebben 1 gewonnen en uh, daardoor hebben we de derde periode we binnen. Hey. Klasse, jongens. Gefeliciteerd ja. namens CFM. Was, ja. was de moeilijke bevochten overwinning? Het was, uh, ja, we hebben natuurlijk vorige week een ongelukkige wedstrijd gespeeld we met heel veel uh, gele en rode kaarten. Dus moet je eigenlijk met een paar spelletallen uh, spelen, ja. maar al die jongens uh, die er in de plaats voor zijn gekomen hebben uh, gevochten als Leeuwen. Uh... Nou, ja, we hebben 1-0 eigenlijk over de streep getrokken. En op het einde hadden we nog 2-3-0 kunnen maken, maar uh, het was gewoon een fantastische presentatie van de hele club. Al die jongens die hier gevallen zijn. Ja. het beste hebben gedaan, echt fantastisch. Die hebben gevochten als Leeuwen natuurlijk, ja. want die wilde hun plaats uh, uh, ja, ja. hun aanwezigheid kenbaar maken, of niet? Ja inderdaad, ja, het was gewoon fantastisch. We zien. Als je er een geknokt bent, heel veel uh, supporters ook mee uit het antwoord. wordt. Ja, echt, uh, echt heel leuk, heel leuk om mee te maken. Maar zoen is uh, fantastisch is. Zetten we zetten het Europees van een nieuwe periode Dat ja. was wel een haalbare ik. <laughs> Ja, grandioos, man. Hartstikke mooi. Uh, heb je veel moeten coachen langs de lijn? Of uh, ging het, hebben de jongens het zelf opgepakt? Ah, oh, meestal uh, gaat het wel vanzelf te laat. En ik, ik ben niet meer zo schreeuwd als in het begin. Dus was... Ja, ik durf het al niet te vragen. Laten we het hier ben ik wel een beetje schoon. We horen het, jongen. Ja, maar de beladen bier komt er aan, Dus dat er gaat wel... de stem wordt wel weer gesmeerd direct. Grandioos. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Ga lekker vieren. En uh, de details uh, horen we TZT wel. Bedankt. Ja, ja, en, ik, en ik hoop dat er uh, echt... Uh, Iedereen uh, met de, de naak die zet dat de wet. Zandvoort komt steunen in de thuiswedstrijd. Goed, bedankt. Goede oproep zullen de Zandvoorters zeker doen. Geweldig bedankt en heel veel plezier. Hè. Ja, dankjewel. Uh, veel succes. Yo, dankjewel. Hoi. Ja, van harte gefeliciteerd SV Zandvoort. Ja, daar moet een feestje voor komen. Ja. bij CFM. Zalvoort is de periode kampioen. Ja, en hoe zeg je? kom je nou weer aan deze muziek? Ja, geen idee. Ik voel het hem in één keer. Hij zat er één keer in de cd-speler. Ik denk, wat is dat dan? Salford <laughs> is de kampioen. Kijk, zo hoor ik het graag. Het is half uh, vijf, Tijd voor het dier van de week. Ja. Hier is ze met... Onze lieve, schattige Nikki. Ja, nou, ik weet het niet precies. Oh. Maar van zo'n uitbundige feeststemming toch weer terug naar het ja, overgevoelige uh, de, dier van de week. En het is uh, de geprolongeerd Nikki. En Nicky uh, is een leuk, nog steeds een leuk en schattig konijntje. Omdat ze een zwervertje is, is haar leeftijd niet exact bekend. Maar er wordt geschat dat ze nog erg jong is. Nikki neemt in eerste instantie een beetje een afwachtende houding aan. Maar als je, als je Eenmaal, als je haar eenmaal kent wil ze graag met je spelen en kun je haar ook aaien. Dat vindt ze heerlijk. En ze is erg gek op groenvoer. Daar doe je haar een heel groot plezier mee. Nikki zoekt een rustig huisje waar ze lekker de ruimte heeft om te kunnen rennen en te spelen. Het liefst met een leuk soortgenootje. Heeft u nou zo'n plekje voor Nicky? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met dit mooie konijntje. En waar... Verblijft Nikki op dit moment? Nikki verblijft in het Dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 023 571 3888 023 571 3888. En voor meer informatie kunt u kijken op www.dierenhuiskennemerland.nl. En u bent welkom van 11 tot 4 uur van maandags tot en met zaterdags. Nou, geef Nikki nou een gezellig en rustig thuis. Wij hebben in ieder geval wat met Nikki. Ja. Ah. Hoor maar, ah. hoor maar. Speciaal voor. Dier van de Week, Nicky. Op te halen in het Kennen Dieren Thuis. Als u een leuk huisje voor haar heeft natuurlijk. 023 57 Het telefoonnummer voor meer informatie of ga gewoon even langs aan de Keesomstraat. Hier is Simon nee, Paul Simon en Art Carver. Oh.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 through, but my dreams, the is empty, as my conscience seems to be. Wat een geweldig plaat deze van Limp Biscuits oh. en Behind Blue Eyes. Tijd voor het gedicht van de week en uiteraard heel in het teken van Moederdag.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 O, oh wie kent het niet? Tot in zijn diepste grond, hoe krijgt zij alles rond? Aan haar zorgen komt geen end. Moeder zo lief en zo goed, die van haar kinderen houdt. Zo zorgend en vertrouwd. Moeder doet het zoals het moet. Altijd moest het moederdag zijn. Waarom maar één dag in het jaar? Iedere dag staat moeders toch klaar en zorgt voor groot en klein. Men geven haar wijsheid en de kracht zodat moeder blij verder kan gaan. Haar kinderen altijd bij mogen staan, dat het zo mag zijn zoals verwacht. Moederdag, het feest voor allen, maar voor moeder nog het meest. Moeder die ons weer een jaar lang lief en zorgzaam is geweest. Zet de bloemetjes maar buiten, sier de gevel met een vlag, want met moeder in het midden vieren wij elke dag. Moederdag. Speciaal voor alle moeders die op dit moment luisteren naar de radio. Het gedicht Moederdag. gedicht van de week is elke zaterdagmiddag zo rond kwart voor vijf bij CFM te horen. En heb je daar nou ook een gedicht van de week voor ons? Wij ontvangen hem graag van je. Stuur jouw gedicht naar redactie-at-cfmsandvoort.nl redactie, at redactie at En wie weet, misschien hoor je jouw gedicht binnenkort op de radio. De haren, blauwe ogen...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 dat is toch uit de tijd maar Je kunt het ook aan mij kwijt. Zie en Ik versta er helemaal niet van, natuurlijk hè? Spaans, hè? Spaans, oh, dat moet jij wel een beetje verstaan, toch? Wel een beetje, of niet? Ja Het gaat over eten en drinken, oh, denk ik. Ja, het niet En zo over zijn. dansen, natuurlijk Tuurlijk, de Soul ja. Dat was uh, muziek van Van McCoy nog even een kort berichtje, en, uh, inderdaad de felicitaties nogmaals uitgebracht hebben aan ja, SV Sofort. Ja, wel. Periode kampioen vandaag geworden met uh, 1-0 tegen WVHEDW. En dan moeten we ook nog terugrijden naar Zandvoort. Oh, oh jee, geen alcoholcontrole. Oh, jee. Geen, alcoholcontrole. Oh, jee. geen alcoholcontrole. Goed, uh, even nog twee dingetjes over CFM even. Uh, zoals u wellicht gehoord heeft, of niet gehoord heeft, vandaag nog even deze uh, mededeling. Vanaf aanstaande woensdag uh, een nieuw programma op de woensdag, het tweewekelijkse programma, dus één keer in de veertien dagen, op CFM van 8 tot 10, live vanuit de studio, in onder, het, in onder de noemer Break de Week en pre, gepresenteerd door de gebroeders Jonkmans een programma met heerlijke herkenbare muziek en vergeten muziek, dus aanstaande woensdag van 8 tot 10, voor het eerst Break zo lekker de week, wat dan? Tom. Ja, uh, we hebben sinds kort dus de mogelijkheid om weer te adverteren, we hebben een nieuwe adverteren erbij gekregen, zoals u weet luisteraars, kunnen we niet zonder adverteerders, want dat, dan kunnen wij weer wat apparatuur vervangen maar daar hebben we het eigenlijk over, en als u wilt adverteren bij uh, CFM, kunt u zich vervoegen bij Ankie Mizebeek en Ankie Miesbeek is bereikbaar op 06 526 96570 06 526 96 Ik zou zeggen: Volg het goede voorbeeld van uw voorgangers en ga adverteren op ZFM. Dan nog een evenement. Ja, ik kon er ook niet aan toe. Ik kom er ook niet, uh, niet, uh, niet tegen, maar ik kwam na een nagekomen bericht. Uh, op vrijdag 18 mei, aanvang 9 uur. Yes Jazz in de Oomstay. Where else? Zou ik bijna zeggen. Dus aanstaande vrijdag weer jazz in de Oomstee. En zaterdag ook in de Oomstee, 19 mei, aanvang half negen. De 60s en 70s party met live music in de Oomstee. En geweldige geweldige coverband hebben ze weer weten te strikken. Net zoals vorige keer. Als de, brand als de brandweer. Dresscode 60 en 70 zou leuk zijn, maar hoeft natuurlijk niet. Dus vrijdag 18e jazz in de Oomstee. En zaterdag de 19e 60s en 70s party vanaf half negen. Obetjan, ik vraag het me nog steeds af. zo heerlijk weg. Hè? De muziek van Brozorie en When Will I Be Famous. Ja, en dan vraag je dat nog af? Nou, ja, ik vraag, he? He? ja, ik ja, vraag niet me vraag meer, ja. niet meer nee nee. nee, nee, Moet je nee. veel handtekeningen uitdelen? Zonnebril, zonnebril, nepsnor. Nee, <laughs> echt. Alles. Het staat je wel mooi. <laughs> ja, Het jij heel weet ook uitzien. Helemaal geweldig. Dankjewel weer Albert-Jan. Dankjewel luisteraars uh, voor het luisteren naar de afgelopen drie uur langs Zandvoort op zaterdag. We hebben het weer met veel plezier gedaan hè. Dit was weer een feestje. De Volgende week doen we het gewoon weer. Ja morgen zijn we vrij. Morgen zijn we vrij. Wat gaan we doen? Dat weten we nog ja, niet. Nou. Formule 1 kijken. We verzinnen wel wat. Beetje toeren en zo. Hè? Morgen van 2 tot 5 uh, zik. En dat staat voor Zondag in Kennermeland. Gepresenteerd door uh, Aldo. Aldo, Aldo. ja en Rudy ik wilde zeggen Arno. Maar oh. Aldo, had ik al goed gedekend toch. Aldo en Rudy morgen tussen 2 en 5. En wij volgende week zaterdag weer. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Hele fijne zondag. Het wordt mooi weer. Geniet ervan. Some things in life are a really things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle.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 En dat's to love and swan and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chums. Just purs your lips and whistle, that's the thing. I hey. always look on the bright side of life. Kom on! Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.